Ja, die vreemde meneer keer tussendoor. Ja, ik weet niet wat idee hoor. Dat komt niet vandaan. Nee, geen idee, geen idee. In ieder geval hoor je de singer van Santana en Holland. Welkom bij u 2 van Zandvoort. Op zaterdag bij CFM met in u 2 de volgende onderwerpen. Ja, en terwijl er volop gereest wordt op het circuitpark Zandvoort... tijdens de short rally races die toch tot vijf uur duren. En het centrum van Zandvoort wat bol staat van de activiteiten... met name in het kader van de...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 Was de single van Omi, je hoort de cheerleader. Rock van de Velden Look here, there's something to know I'm not like others, This needs to go slow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 Bessie, Bessie to attack a Marilyn with me I'm digging, I'm digging it out I dig, dig, dig, digging it out I'm digging, I'm digging it out Baby, I've gone dig, dig, diggin'. I'm digging, don't want you by my side Me I'm a wreck cause all alone. feels right Oh, I'm digging, need to grow, have to push Flicking through vinyl, I'm feeding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 Nee, dat spreekt voor zich. Uh, wij dachten uh, vorige week even jouw zus aan het telefoon te hebben. Nou, laat, naar nou, <lacht> Ja, ja <lacht> nou, mooi, hè? <lacht> zit, me, zit me nog dwars, Daisy. <lacht> <lacht> maar, maar het kon je zus zijn, hoor. Ik bedoel... <lacht> ja, ja, ja nee, ik heb ook... Uh, het, het gekke is, is dat uh, onze praatsem uh, aardig op elkaar lijkt, maar...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 Wat, wat behelst de Fado? Um, ja, um, wat niet? Uh, mij uh, is het. Um, tot in de ziel raakt het me. Uh, tot um, aan ja. mijn tenen is het gewoon helemaal van deze Korea, blijkbaar.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 Uh, wat mij daar uh, uh, uh, van aantrok was... is dat je dan de, de brug tussen de Fado en het Nederlandse publiek... Uh, erg, erg toegankelijk maakt.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 uh, dus je aanmelden via het e-mailadres info apestaatje Nu ben ik zelf een beetje de war. Nou ja, ik zal het gewoon alle twee proberen. Ja. <laughs> maar, uh, en ik denk zeker als je het te ja te belt had dat het dan ook helemaal in orde komt. Want ik zou me kunnen voorstellen, als je als je dus, dus kennis wil maken met de Fado, is dat als je ook die workshop om morgenochtend om half elf.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 de workshop, half twaalf morgen. Uh, ja. Half drie, het concert. Uh, mensen kunnen nog kaarten krijgen aan, uh, aan de krocht. Dat moet, ja, ik moet dat even vragen. Aardig, uh, aardig vol te raken. Ik ben blij dat jij mij, dat, dat jij mij die vraag bespaart. Oh ja. <laughs> want dat, uh, Met succes, dus ik vind ja. het hartstikke leuk. Dus laten we zeggen: de vooraankondigingen de voor, uh, voor dit concert hebben ze vruchten afgeworpen, want de kaartverkoop ja. gaat goed.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 En uh, dank dat je even aan de telefoon hebt willen komen. Nou, dank jullie wel voor de tijd en de energie, jongens. Heel erg bedankt. Fijne, fijne zaterdag. Dankjewel. Jij ook en heel veel oh. plezier hè, morgen. Ja, dankjewel. Doei, doei. Hoi. Dan I'm just Sou olhar, não sou olhar, são canais de liberdade. Ter reconquistado ao mar, eu sei que só toma terra que nunca vai portuguesa, portuguesa. Os talhetos das casinhas sabem da neve da cola, da cor e as cores é que Jump!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 en alle andere evenementen van het Wapen van Zandvoort kunt u terugvinden op hun Facebookpagina. Tot zover. Zo, Peter je er, Ik ben er Ruim acht minuten verder. Dat waren de evenementen. Dankjewel, je Albert-Jan. En wil je de evenementen nog eens een keer op je gemak nalezen? Dat kan via Dessie FM-app. Hij is gratis te downloaden. En hier is de Raadje Plaatje Plaats. Jawel.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 Zoals in elk blok dit schooljaar is er ook voor ouders het nodige te beleven. Zij kunnen deelnemen aan een bootcamp of kennismaken met paardrijden. De jeugd- en oudersportpas. Bij de jeugd- en oudersportpas gaat het erom dat de kinderen... Tussen uit groep 3 tot en met 8 met een zo divers mogelijk sportaanbod... kennis kunnen maken, zodat zij nu of op een later moment... een goede sportkeuze kunnen maken. Door het kiezen van de sport die het best bij hen past... zullen zij langer plezier beleven aan sporten.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 comes a better one I made a man so happy when I wrote a letter once I hope my children come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 Ze komen. Ze komen dich zu holen. Ze werden dich nicht finden. Niemand zich dich finden. Du bist bei mir!